Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Duitse regering en de Europese Commissie zijn het eens geworden over de staatssteun aan Lufthansa. Duitsland wil de luchtvaartmaatschappij steunen met 9 miljard euro... ...onder meer door 20% van de aandelen te kopen. Daarvoor was goedkeuring nodig vanuit Brussel. In ruil daarvoor moet Lufthansa start- en landingsrechten op twee luchthavens aan concurrenten aanbieden. Ook moeten oude vliegtuigen worden vervangen. Bij de G7-top, die president Trump eind volgende maand wil houden... is de Duitse bondskanselier Merkel in ieder geval niet fysiek aanwezig. Ze vindt het door de coronapandemie niet verstandig om naar Washington te reizen. President Macron en premier Johnson hebben wel plannen om te komen. De top zou eerst op 10 juni zijn, maar die datum werd al in maart geschrapt. In Brazilië is het officiële dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen met 1124... In vergelijking met andere landen stijgt het aantal coronaslachtoffers nog altijd hard in Brazilië, dat een van de zwaarst getroffen landen ter wereld is. Het totaal aantal sterfgevallen staat nu op bijna 28.000 en daarmee heeft Brazilië meer geregistreerde doden dan Spanje, waar gisteren twee nieuwe doden werden gemeld. Met een nieuwe manier van werken kan de politie bij een misdrijf beter bepalen wanneer iemand is overleden. De methode is ontwikkeld door Amsterdamse wetenschappers. En kan de marge rond het moment van overlijden terugbrengen van een paar uur tot zo'n drie kwartier. Dat kan van cruciaal belang zijn in het politieonderzoek. Want hoe smaller de marge, hoe minder verdachten er overblijven. Het nieuwe model houdt rekening met meer factoren. Zoals of het lichaam gekleed is achtergelaten en op welke ondergrond het is gevonden. Het weer, het koelt af naar een graad of 8. Overdag veel zon met later ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Zondag wat meer bewolking en iets koeler. Vanaf maandag een paar zonnige dagen met in het zuiden lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. dice las cosas con fuerza, con los labios y la boca del artista El verdadero contador de historias usa palabras que dan regocijo Las flores salen de sus labios, su lenguaje es noble El mal contador de historias no tiene cuidado Confunde las palabras, se las traga Usa palabras inútiles, no tiene dignidad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 I'm <laughs> not Don't <laughs> tell